Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Putekaloeris afwasjow. 24 uur per dag. Radio Els 558. Welkom, vrienden van Radio Els 558 bij de afwashow. Tussen nu en de klok van 7 uur. En in het eerste uur bijna overwegend, uitsluitend 70s muziek. En dan ook nog eens een keer met name lekkere dansbare muziek. Ouderwetse disco muziek. En wat zo muziek, Jor. De Detroit Emeralds uit 1973. viel er niet in me. We gaan het weer net doen als vorige week. Dus we beginnen laag in de 70-jaren. Om steeds een jaartje op te schuiven. Dat doen we met twee nummers van een jaar uit de jaren 70. En we hebben ook nog een primeur, want we gaan straks de Songfestival inzending van Nederland draaien. In ieder geval, de plaat heeft dezelfde titel. Maar het zal, denk ik, een beetje anders klinken hier bij ons als gouden oude station. Het is even over de klok van vijf uur geworden. En ik hoop dat je een beetje een goed weekend te tegemoet gaat natuurlijk. Het is nu nog lekker weer, maar het schijnt allemaal een beetje te gaan veranderen. Nou ja, dan doen we het maar even met de goede muziek. Very White bijvoorbeeld uit 1973. I'm gonna love you just a little bit more. Wij muziek bij Radio Els 558 in de afwashow met ondergetekende Ferry De Nardot natuurlijk bij je. Het is 7 minuten over de klok van 5 uur geworden. Je hoorde Barry White. I'm gonna love you just a little bit more, baby. Een lekker sopje. Wat goede muziek en je hebt de afwashow Radio Els 558. Het jaar van de besluiten nemen. Nou, als je het maar niet vandaag hebt gedaan, natuurlijk, want dat was ten slotte vandaag vrijdag de 13e. Hè, dan moet je denk ik, maar niet te veel doen. Ik ben tenminste maar een hele dag lekker een beetje thuis bezig geweest en maar niet naar buiten gegaan en zo. Want je weet het maar nooit met al die ladders die je onderdoor moet lopen en al die zwarte katten die je daar ziet. Je hoorde de 3 Degrees uit 1974, de Years of Decision. Een heel fijn weekend rust is lekker uit. Een heel fijn zijn de hits op Els 558. Radio Ls558 te bereiken via wwwradio 5 f 8nl kun je op de webplayer klikken en ook nog op de tune-in-knop kun je klikken. Daar, die heb je trouwens ook nodig als je op je mobiel natuurlijk wil luisteren. Gewoon even die app downloaden. En natuurlijk in het oosten van het land op de AM 1395 kHz. Donna Summer uit 1974 en Lady of the Night. ja, De dame van de nacht. Dit is heel wat anders, heel wat anders. Even geen disco-muziek. Hier is Kendall McGreen. Green. Ook al uit 1974, waar daar zijn we in. Beland inmiddels hier is Who Do You Think You Are? Radio studio studiotemperatuur is inmiddels al 27,5 graad. En dan kun je je eigenlijk moeilijk, moeilijk voorstellen dat het met de pinksteren gewoon weer winterjassen weer wordt, heb ik begrepen. Want dat schijnt maar 10 tot 12 graden te worden. Die hoorde Kennoi Green, mooi plaatje met hoe Do You Think You Are. En dan zijn we nu toegekomen aan ons songfestival liedje. Jawel, want het heeft dezelfde titel als de Nederlandse inzending dit jaar. Slowdown uit 1975 van Shebby Tiger. Welkom bij Radio L's 558. Radio als 558 hoor je ze allemaal weer terug. De grote hits, maar ook de kleinere hits en de bijna vergeten plaatjes. En want daar hoort deze ook wel onder Slowdown met dezelfde titel als de inzender van het Nederlandse Zonfestival. Maar in dit geval is het de uitvoering van Shabby Tiger uit 1975. Via internet. Radio Els. SOS Mayday, Mayday, Retta Jong uit 1975. Sending out Ouden SOS op deze vrijdagmiddag bij Radio L558. Het eerste uurtje van de avondshow op de vrijdagmiddag. Dan doen we gewoon lekkere 70s muziek. En het is tijd geworden in het eerste uur voor het eerste twee-leuk. En dat worden twee prachtopnames hoor, van Jesse Green. Allebei uit 1976. We gaan luisteren naar Nice and Slow en and de Flip. Twee-leuk. Nu, nu, nu, nu, nu. De vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Het weer leuk voor het eerste uur bij de AVA bij Radio L558. Het is inmiddels alweer half 6 geworden. We gaan het altijd weer sneller. Zo'n uurtje lekkere disco-muziek. Willen jullie nog meer disco-muziek? Oké, okay, hier is black is black. We like the music. Zo zijn we in deze tijdreis door de 70's al aanbeland in het jaar 1977, de uitvoering van Black is Black. kennen we natuurlijk van los Bravos uit de jaren 60, maar dit waren de dames wel Epo Als ik het goed lees hier, staat er niet helemaal helder bij, maar ja, wat kan natuurlijk gebeuren. Radio 558 en we gaan gewoon even lekker non-stop door. We blijven even in 1977 met Joe Tex. Ken je deze nog? in gonna bump no more with no back -fit. Ik ben no big fat woman. Welkom bij Radio Els. 20 uur per dag. Radio L's. Hey, hey, <laughs> 5 De Afloss <show. laughs> I'm you. 17 is het eerste uur bij Radio als 558 in Davos Dat proberen we elke vrijdag een beetje zo te doen. En dan ook nog een beetje disco en soul muziek. Singing in the Rain. Oorspronkelijk natuurlijk, volgens mij, van. Uh, hoe heet hij ook alweer? Frank Sinatra. Hè? Volgens mij ergens uit een film uit de jaren 30 of zoiets, hoor. Maar in 1977 deden Sheila en haar Black Devotions het nog eens een keertje over. En niet onverdienstelijk als je dit zo hoort, hoor. Nee, dit is trouwens ook niet onverdienstelijk, hoor. Zeker niet in 1978, want daar gaan we naartoe. Jimmy. Oh, en die maakt er een, een lekker dansplaatje, een lekker disco muziek met dance across the floor. Welkom in de avondshow bij Radio Hels 558. Something about this outrageous man... Ik denk dat Rasputin dit nooit heeft kunnen vermoeden dat er nog eens een keer een discoplaat van hem gemaakt zou worden. Ponium uit 1978, de toonaangevende groep op het gebied van de disco-muziek natuurlijk. Ja, schiet al bijna <coughs> Bijna weer op, ja, ik heb een beetje kikker in mijn keer. We gaan naar 1979 toe, het laatste jaar van de jaren 70. Hier is Amy Stewart, Ken je deze nog? Knock on wood. dat vrouwen met servies gingen gooien als ze kwaad waren. Maar Amy Stewart niet, hoor. Die gaat gewoon op een stuk hout slaan. Nog een moed uit 1979. Daar zijn we in aanbeland inmiddels met Amy Stewart. Natuurlijk, fantastische zangeres. Ook als je dat op het podium allemaal zag. Hé, hey, morgenmiddag is die er weer. Elke week bij Radio Els 558. De historische top 40 van 40 jaar geleden. Luister mee en fris je geheugen op. Bij Radio Els 558. miskenbaar het geluid van de gezuster Sleds, natuurlijk. Hè. Sister Slets, he's the greatest dancer. Ook al uit 1979. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 6 uur. En daarna zijn we gewoon weer bij je terug met de 2 uur van de Show. We gaan eruit met Disco -tech dit uurtje en Intro Disco Part 1. Tot zometeen. Radio Els 558 met het nieuws. Dit is het Radio Els 558 nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedenavond. De Turkse politie heeft acht mensen aangehouden in verband met de bomaanslag bij een militair complex in Istanbul afgelopen donderdag. Bij die aanslag raakten zeker zeven mensen gewond. Een van de arrestanten zou de persoon zijn die de bomauto achterliet. Die auto explodeerde op het moment dat een bus met militairen langskwam. De aanslag is nog niet opgeëist. Turkije werd de afgelopen maanden regelmatig getroffen door aanslagen. De Nederlandse economie heeft in het eerste kwartaal van 2016 een groei laten zien van een half procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015. Dit is de sterkste groei in een jaar tijd. De Nederlandse economie groeit nu al acht op een volgende kwartalen. De groei is onder andere te zien in consumptie, export en een aantrekkende woningmarkt. Sinds maart 2015 was het consumentenvertrouwen bijna altijd positief. Oliebedrijven Shell en Exxon hebben in 2005 geheime afspraken gemaakt over gaswinning in Groningen met een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Dit blijkt uit beleidsstukken die de NOS in handen heeft gekregen. De Tweede Kamer was destijds niet op de hoogte van de afspraken. Daarin werd een hoger productieplafond vastgesteld dan de Kamer wenste. Die afspraken zouden doorlopen tot het gasveld uitgeput is. En dan nu het weer. Vanavond is het eerst nog helder met hier en daar wat sluierbewolking. In de loop van de avond neemt vanuit het noorden de bewolking toe. De temperatuur daalt naar 10 tot 9 graden en in het zuiden tot 13 graden. Hierbij staat een noord tot noordwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio Els 558.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 Bijna afgelopen met al die stromp, hoor. <laughs> je hoorde de Elsplaat, de Beats Baby van de First Class uit 1974. En het was de laatste keer dat je hem hoorde als zijnde Elsplaat. Want straks in de avondshowvergadering vergadering gaan we weer een nieuwe kiezen, natuurlijk. Alhoewel ik hier nog niemand gezien heb die eventueel aanwezig is om te kunnen stemmen. Maar ja, het zal best wel goed komen. En anders kiezen we er gewoon dezelfde een uit. We gaan nog één keertje klappen voor de jongens in de borden, de kool en de karas. Ivi, weg, jij was af. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Doe de afwas, doe de afwas, zorg eens dat de boel weer klinkt. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Maar het helpt als je erbij zit. Welkom, beste luistervrienden vrienden van de Affashow op Radio L's 258. Het is vandaag vrijdag 13. Nee, ja, dat zegt al genoeg natuurlijk. Hè. Een hoop mensen die hechten daar echt wel geloof aan. Aan dat bijgeloof zoals dat deed. Want dat is het natuurlijk wel. Alhoewel ik op Facebook al verschillende berichten heb gelezen van mensen die echt vandaag wat overkomen is. Ja, niet van die bijzondere, ergere dingen. Maar toch dat er bijvoorbeeld een PC niet wil uploaden of dat soort gedoe natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk allemaal. Wat gaan we doen in het tweede gedeelte van deze vrijdagsovershow. Nou, veel muziek draaien natuurlijk. Ik zal zo even een overzichtje geven. We hebben een uitgebreid weerbericht voor de Pinksteren. En ik zal zo even, oh ja, dat moet ik ook nog even vertellen. We hebben stickers laten drukken. Als je stickers wil hebben en je hebt ze nog niet gehad, gewoon even in een pb'tje naar mij uh, je adres sturen. En dan sturen wij gewoon een zootje van die dingen op. Mits je ze natuurlijk wel overal gaat opplakken op de lantaarnpaal, en op aanplakborden in de gemeente en noem maar op. Uh, we hebben natuurlijk straks het uitgebreide weerbericht, zoals gezegd. Weet je nog wel. We gaan eens even op het internet struinen of we nog wat uh, nieuwsfeitjes voor je boven water kunnen toveren. En de muziek vanavond is van Robert Long, bijvoorbeeld. Van Eddie Howell, van Stevie Wonder. Kadans, dat is het tweeluik voor vandaag. Marmalade komt voorbij. Jonathan King, Joe Cocker, Power Station, Lobo. Henk Wijn gaat jawel. Mag ook wel weer eens een keertje. En we beginnen zoals gebruikelijk met de plaat van 50 jaar geleden. Hier is Sandy Shaw. Nothing Come Easy. There are some things that need. Some want so badly they will plead. All I wanted was some. It is done. Nothing comes easy. Nothing comes easy. I had a hard time getting him, and I'm regretting it now. Each place he'd go, there I'd be. I made each move so carefully. All my scheming did work well. In the end, for me, he fell. Nothing comes easy, nothing comes easy. I had a hard time getting him, and I'm regretting it now. He was just as I expected, nothing was too much. He gave me everything that I asked for. At the start, everything was fine. I was filled with every touch. Then one day when I was with him, I realized that I didn't want him anymore. Now he won't leave me alone. Hij zegt nou, dat niets. gemakkelijk ook ook in het verkeer niet. Want er staan nog 88 files met een gezamenlijke lengte van 509 kilometer. En een van de langste staat op de A1 Amsterdam Amersfoort 15 kilometer maar liefst langzaam rijdend verkeer tussen het Gooimeer en afrit Bunschoten. Dit is Radio Els 558 met Verie Den Hartog 24 uur per dag Radio Els. Door het dal, ja, je ziet ze overal. De containers, ze rollen maar door. En voor jou en voor mij brengen zij hun vracht nabij. De containers, ze zijn er tot voor. Laat ze gaan, gaan, gaan. Geef die jongens toch aan. Al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou eens op je rem. Denk er aan hen. In containers en laat ze erdoor.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 Ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch vrijbaan Al gaan ze soms ook niet zo snel Nou een zopje rem, denk aan het aan hem Die containers en laat ze erdoor De containers, ze moeten erdoor 36 jaar geleden had Henk Wijngaard hier een grote hit mee. Volgens mij was het een van zijn eerste hits ook. De containersong en ik vond het gewoon wel weer eens leuk om terug te horen, want waar hoor je dat plaatje eigenlijk nog? Hè? De 70-jarige Stijn Hof stapt zondag in New York in zijn roeiboot en hoopt er na ongeveer drie maanden in Londen weer uit te stappen. De Oude Noor heeft er dan, afhankelijk van de stroming, een reis van tussen de 4500 en 5400 kilometer op zitten. Hof treedt in, in de voetsporen van de Amerikanen van Noorse afkomst George Harbo en Gabriel Samuelsen, die de tocht in hun boot Fox al in 1896 maakten. Zij waren de eerste die dat kunststootje volbrachten. Sindsdien is de tocht herhaald door slechts een handjevol mensen en die waren alle een stuk jonger als noord. Steinhof's boot meet iets meer als 7 meter en heet toepasselijk Fox de tweede. Aan boord is er navigatieapparatuur, een radio- en drink- en kookrij. Als er iets fout gaat, kan de gepensioneerde arts Hof naar zijn uh, grijpen. Ja, dat is toch wel bijzonder dat zo'n man dat gaat doen natuurlijk. En ja, dit vind ik ook bijzonder. Deze man was ook bijzonder. Lobo uit 1971 en me en you en dog en boo. I remember Bright red Georgia clay, how it stuck to the tires after the summer rain. We'll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 Een hoop mensen houden we wel een beetje van heet weer, maar het is bijna weer over. Somalike, het wat van Power Station. Alleen die namen, al, dat zegt al genoeg dat er een hoop herrie uit je speakers komt. als je hier wat muziek van opzet. Het komt allemaal uit 1985. Radio L's 558. Informatie. Naast de huizen in Amsterdam, Vleuten en Volendam verkopen Wesley en Jolante Snijder ook een villa in Madrid. Wesley voelde van. Voetbalde van 2007 tot 2009 in Madrid toen hij nog samen was met zijn eerste echtgenoten. De villa die hij, die villa die hij er toen kocht is nog altijd in zijn bezit, maar als het aan Wes en Jo ligt niet lang meer. Het huis in Madrid staat te koop. Het is nu verhuurd, maar we gaan het verkopen. Je hebt er toch zorgen aan, al dus Wesley's manager. Wesley's huis staat in een chique wijk buiten het centrum van Madrid. Heeft vier verdiepingen, vijf badkamers en een tuin met een zwembad. Ja. Heb je nog nodig in Spanje, want daar is het altijd warm. Wij gaan naar Joe Cocker, high time event uit 1971. De hoogste tijd om te gaan, dan gaat het ongeveer een beetje over. Een, een beetje vier minuten lang zelfs van Joe Cocker uit 1971. Zit, het is inmiddels al bijna vijf voor half zeven bij Radio Els 558 in de avondshow. Al als je aan de maaltijd zit, wens ik je natuurlijk een smakelijk eten. Zit je nog in de file, wens ik je er veel succes bij. Want het is een van de langste avondspitsen ooit, heb ik begrepen. Want iedereen is natuurlijk een beetje al op vakantie. want het is natuurlijk een beetje Pinksteren, dus dan heb je dat. Hè? Volle wegen, volle wegen. Hier is Jonathan King eens een keer met zijn uitvoering van Sherry Sherry uit 1970. Ik ken de serie natuurlijk van Neil Diamond, hè? maar dit is ook wel een aardige uitvoering van Jonathan King. Hij had er een hitje mee in 1970. De Amsterdamse effectenbeurs is met winst aan het weekend begonnen. De AEX noteerde aanvankelijk voor de derde achter en volgende dag lager, maar meevallende winkelverkopen in de Verenigde Staten zorgde voor stijgende koersen. Bauer Bam kon er echter niet van profiteren en had het opnieuw zwaar naar tegenvallende kwartaalcijfers. De AEX sloot 2,63 punten oftewel 0,6% hoger op 433,52. De midcap noteerde 2,17 punten hoger. ...en eindigde in de plus op de 638.04. Ook andere Europese beurzen kleurden de borden ook groen. Parijs en Frankvoort stegen respectievelijk 0,6 en 0,7 graden. Nou, als je een radiostation begint... ...dan heb je helemaal geen beursberichten meer nodig... ...want daar heb je dan helemaal geen geld meer voor. Nee, zo zit dat ongeveer. We gaan terug naar de 60s, naar 1967 om precies te zijn. Hier zijn de Marmalade en I See The Rain. Congregating round and round the little pond And the cows have all gone Running home to put their goats on Tijd! Ik zie hier alleen nog maar het zonnetje, maar dat gaat wel veranderen met de Pinkse dagen, heb ik begrepen. Je hoorde de marmalade natuurlijk met ijs, uit 1967 En daar is Els met de rum met een klein beetje chocolademelk en de papiertjes natuurlijk weer voor, weet je nog wel. Het is vandaag 13 mei en dat is de 134ste dag van dit jaar en er komen er nu nog 232. We gaan eens kijken wat er in het verleden allemaal gebeuren. Vandaag in 2000, natuurlijk een trieste dag, de vuurwerkramp in Enschede, 23 doden en ongeveer 950 gewonden. En vandaag in 1940 vond de laatste kabinetsvergadering in Nederland plaats voor het vertrek van de regering naar Engeland in het fort van den Hoek aan den Holland, van Hoek van Holland ja. En vandaag is 1619, Johan van olde wordt in Den Haag onthoofd op last van de Staten-Generaal. Hij was ter dood veroordeeld wegens landverraad en hoogverraad. Zelf vond hij dat hij onschuldig was en hij diende daarom geen gratieverzoek in, omdat dat een impl impliciete schuldbekentenis zou inhouden. Ja, principes, maar het heeft wel zijn kop gekost. We gaan naar de sport toe. In 1984, Johan Cruijff neemt afscheid als voetballer. Tijdens de wedstrijd Feyenoord FC Zwolle gaat hij 10 minuten voor tijd onder groot applaus van het veld. En drie jaar later deze dag, AFC Ajax wint Europa Cup 2 door in de finale te winnen van Lokomotief Leipzig met 1-0 door een doelpunt van Marco van Basten. En in 1992 vandaag wint Ajax alweer een cup en dan is het de UEFA Cup door in, die, door in de finale te winnen van Torino FC, 0-0 thuis en 2-2 uit, ja dus eigenlijk gelijk maar uit doelpunten schijnen dubbel te tellen. Dan gaan we eens kijken wie er geboren zijn vandaag, dat was in 1560 Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, hij was stadhouder ooit van Friesland, hij overleed in 1620. Im Camerina is vandaag jarig, zij zag het levenslicht in 1941 en in datzelfde jaar werd geboren Ritsi Vellens, Amerikaans zanger. Hij overleed volgens mij ook met een vliegtuigongeluk in 1959, ja samen met Buddy Hoy natuurlijk. En in 1944 werd Heleentje van Capella geboren. Wat, wat, wat was zij zou je zeggen, gaat er een lampje branden van, uh, ja, van de speeltuin hè, ja. Nederlands zangeres. Stevie Wonder is vandaag jarig, hij komt uit 1950. En Harm Wiersma, Nederlands dammer en later politicus. Hij werd geboren in 1953 en een jaar later was het de beurt aan Johnny Logan, Ierse zanger en tweemaal zelfs winnaar van het Eurovisie Songfestival. Ilse de Lange is vandaag jarig, die komt uit 1977. En Johnny Hogeland, wie kent hem niet, hangend in prikkeldraad, Nederlands wielrenner, hij zag het levenslicht in 1983. Dan gaan we eens kijken wie er zijn overleden vandaag. Dat was in 1961 Kerry Cooper. Hij werd 60 jaar oud. Hij was een Amerikaans acteur. En zijn collega Dan Blokker uit, uh, overleed in 1972 op 43-jarige leeftijd. En dat waren ze al. Ik heb nu veel meer overleden. Dan gaan we naar het weerbericht toe. Of, uh, de, nee, de weers... Uh, nou ja, uit het verleden dan het weer. In 1941 hadden we de laagste minimumtemperatuur van 0,2 graden. En in 1945 hadden we de hoogste maximumtemperatuur van 30,6 graden. In 1980 had de langste zonneschijnduur 14,6 uur. En de langste neerslagduur was in 1972 14 uur lang. Maar liefst dat je onder de paraplu moest lopen om droog te blijven buiten. We hebben het hier weer gehad. We gaan lekker naar het land van belofte toe.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 Het is een Songfestival gedaan. Hè? Ja, zo hoort dat in deze tijd. Want het schijnt morgenavond 1,5 uh, Rock Songfestival te zijn. Want Nederland staat weer eens een keertje in de finale. En dat schijnt niet zo erg veel meer te gebeuren de laatste jaren. Jora uit 1982 Buck en de the Land of Make Believe. En bijna DLS 558 in Davos show is het alweer tijd geworden voor het twee leuk. En ik heb, ja, persoonlijk vind ik het geweldig. Je moet jezelf maar even kijken wat je er zelf van vindt natuurlijk. Want daar gaat het tenslotte om. Het twee leuk komt van Kadans uit de jaren 80. We gaan luisteren naar Dagen dat ik je vergeet uit 1989. En daarna het allemachtig prachtige intimiteit. Twee leuk. Nu, nu, nu, nu. nu.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 En er zijn dagen dat ik je vergeet. Al mijn vrienden die je nooit wou zien, ze zijn gebleven. Het moet uur per dag Radio ik ga naar bed ik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 Straks is het voor altijd verdwenen. Vanavond is het nog lang zonnig, in het zuidoosten kan een bui vallen, maar elders blijft het droog. Morgen is er meer bewolking en in de loop van de dag vallen er enkele buien. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind die het erg fris maakt. De middagtemperatuur ligt morgen tussen de 10 graden op de Wadden en 13 graden in het zuidoosten van het land. Ook de pinksterdagen zien er fris en wisselvallig uit met enkele buien. Wel breekt af en toe de zon door. Naar Pinksteren gaat de temperatuur waarschijnlijk wel weer geleidelijk omhoog. Dat mag eigenlijk ook wel weer hoor. Uh, we zullen eens even kijken naar de rapportcijfers. Nou, daar word je allemaal niet zo vrolijk van voor morgen. Het barbecue weer krijgt een 3. Het fiets weer een 5. Het vis weer een 7. En het zeil weer krijgt ook een 7. Maar ja, vissen doe ik niet. Zeilen ook niet. Uh, barbecue trouwens ook niet. Maar fietsen wel. Maar ja, dat is maar een 5. Dus dat schiet niet erg op. Nee. We moeten andere dingen verzinnen voor het Pinksterweekend. Weekend. Hier is Stevie Wonder. A Place in the Sun. Like a long, lonely stream. I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. Yeah in De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els. I'm not the man you think I am, game the I've been playing is true, hey, little girl do you trust me, oh, I'm gonna tell you no lies, I'm gonna come clean, don't make a scene, I've been hiding behind a disguise. For my fame My enemies flee At the sight of me And shake at the sound Of my name Cause I'm the man from Manhattan The man with the price On his head oh, yeah, the, the man from Manhattan The surface is satin Met Manhattan, en er staat een prijs op zijn hoofd. De band van Manhattan van Eddie Howell. Maar dat was allemaal in 1976, dus het zal inmiddels allemaal wel verjaard zijn, natuurlijk. Het is wel eens weer eens een prachtig plaatje om terug te horen. Ik had hem heel lang niet gehoord. We gaan eens even kijken naar de primetime TV-gids, zoals dat heet. Nederland 1 hebben we natuurlijk om 8 uur het journaal. Om half 9, witsen, Om half 9, ik vertrek om. 10 voor half 11, uh, hoe heurt het eigenlijk? En dan om 11 uur heb je natuurlijk Pau. Op Nederland 2 hebben we om 5 voor half 9 2 voor 12. Om 5 over 9 de Hokjesman. En nieuws nieuwsuur begint zoals gewoonlijk om 10 uur. Dan gaan we naar RTL 4 toe. Goede tijden, slechte tijden. 8 minuten over 8. En Holland, dat talent. Dat begint om 10 over half 9 en duurt tot half 11. En daarna heb je nog RTL Late Night. Want hebben we op net 5, Elementary om half 9, Without the Trace om half 10. En dat komt nog een keer om half 11. Het zal wel een serie zijn of zo hè. SBS 6, Trauma Centrum om 8 uur. Zullen we een spelletje doen om half 9? Nou nee, deze keer maar niet. Want de poppenkast begint om 10 uur. Het programma waar niemand naar kijkt. En om half 11 hebben we Hart van Nederland. En om 11 uur nog eens een keer shownieuws. De late editie en de voetballiefhebbers moeten natuurlijk weer bij RTL 7 zijn, want daar hebben we voetbal inside. Dan gaan ze een uurtje of uh, drie een beetje praten en, en gedoetjes over een bal. En 22 spelers op het veld. Zoiets werkt dat ongeveer. Nou, voor de rest is het allemaal wel goed. Want voor de rest zie ik helemaal niks bijzonders op de tv. Je kan natuurlijk ook gewoon nog naar Radio Els 550 blijven luisteren. Want we gaan gewoon 24 uur per dag door. Ja, en bijna iedereen doet het. Dus waarom jij niet? Hier is Robert Long uit 1986.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 op de tas de maagden stellen het nog even uit ex-katholieken doen het zonder Rome en Popio Het was de laatste vocaal alweer in deze twee uur durende show die we altijd proberen. Vrijdag proberen we er twee uurtjes van te maken. Gewoon omdat het voor de gezelligheid is. En het eerste uurtje dan alleen de 70's. Joren Robert Long als laatste met Iedereen doet het uit 1986. Het was de aflevering voor vrijdag 13 mei van het jaar is dus alles 2016. Ik wens je nog een hele fijne avond en een heel fijn weekend. En morgen zijn we er natuurlijk weer. Morgenmiddag met de top 40. Ik zou zeggen tot dan. Bye bye. Zwaai, Als 558 met het nieuw.